Goedemorgen, het is 11 uur, het Key Music nieuws door Nu.nl. Krijg je van Danny Vos. Ja, goedemorgen, in Den Helder kunnen meerdere bewoners van een flat... nog altijd niet naar huis. Er was daar vannacht een grote brand en er is mogelijk asbest vrijgekomen. Een speciaal team onderzoekt dat nu. Bij die brand raakten ook meerdere mensen gewond. Zes mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. ProRail gaat er meer aan doen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Er komen slimme camera's langs het spoor. Ook gaat het spoorbedrijf testen met drones. moeten ervoor zorgen dat bijvoorbeeld dieven langs het spoor... sneller worden gespot. Ook kan sneller worden gezien of er een auto op het spoor staat. In Amerika ligt de overheid weer voor een deel plat. Er is een shutdown. Dat komt omdat er in het parlement geen akkoord is over de begroting. Dat duurt in ieder geval tot maandag. Dan pas kan er weer over worden gestemd in de Amerikaanse Tweede Kamer. Veel felicitaties zijn er voor prinses Beatrix, ze is jarig. Vandaag is ze 88 geworden. Onder meer de nu nog premier Schoof heeft haar gefeliciteerd. Hij wenst haar nog vele jaren in goede gezondheid. De oud-koningin viert haar verjaardag trouwens in huiselijke kring. Het weer nog van plaatsen in het noordoosten kan het door IJssel glad zijn. Op steeds meer andere plekken droog, ook kans op wat zon, maximaal 9 graden. Morgen in het noordoosten opnieuw glad, in het zuiden een stuk warmer. Op de weg een vertraging gemeld op de A12 richting Oberhausen... tussen Ouddijk en Duitsland. De grenscontrole zorgt voor het gebruikelijke kwartiertje. En de A28 richting Amersfoort tussen Strand Nulwe en Amersfoort-Vathorst... doe je er 20 minuten langer over. Er wordt op je snelheid gecontroleerd op de A6 richting Muidenberg. Daar staan ze bij Naarden, 43,4. A7 richting Groningen bij 169,8. A7 richting Amsterdam bij Wieringenwerf, Even opletten bij 61,5. A10 richting de A10-Noord bij Amsterdam bij 6,9. A12 richting Utrecht bij Bunning wordt geflitst, hectometerpaal 66.2. A17 richting Roosendaal bij Zevenbergen bij 6.0. En de laatste op de A58 richting Tilburg bij 45.5. Vincent music ja, Zometeen nog heel even naar de 90's in de top 40 classic. Ook Cloud komt eraan. En eerst Maalsmith. Q-music, Q-sounds music, better with you. you dance, take my hand, take my hand. Take a chance Just say. in het op 40 Classic, terug naar 31 januari 1999. Toen was de allereerste aflevering op tv van dit programma. A family, guy. family Guy bestaat vandaag op de kop af 27 jaar. Nou, we kunnen wel zeggen, dat is toch de tekenfilm voor volwassenen... vol grove humor en sarcasme. Het gaat allemaal om het gezin van Peter Griffin, de sullige vader... Samen met Lois heeft hij drie kinderen en Brian natuurlijk, de pratende hond. You know what the mistake was, moving in together. Well, it's just another life experience, I guess. Hey, and look on the bright side. Maybe you got another chapter for your book. <laughs> Ik heb zoveel Family Guy gekeken, als puber vooral. Uh, bij mijn buurjongen bleef ik slapen. Nou ja, dat was de hele nacht doorhalen met flessen cola en zakken chips... en een beetje Family Guy op Comedy Central aan. Mooie tijd, dan het op 40 van die dag, 1999. Ik heb drie liedjes uitgekozen. En aan jou de vraag, welke van deze drie wil je horen? Stem op je favoriet in de app van music. Eerste keuze is A+. Je kan gaan voor Enjoy Yourself... Of ga je voor deze? Tina Arena, Mark Anthony. I, have... I want to spend my lifetime loving you. Mike het meer. Oh. Derde keuze, Jessica Volker. How will I know who you are? Laat van je horen! Wat wil je horen? A+, met A, Ga je voor Tina Arena, Mark Anthony. I want to spend my lifetime loving you. Of Jeffy, Jessica Volker en How Will I Know. Stemmen kan nu in de Q-app, stuur een berichtje of nog veel leuker, een audio-appie. Ik weet het spel. This to open my inner thoughts, but I was easy picking, and she would listen, and boy, I love to talk.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 I don't even want you back, even though you're all I have. Mama Medusa, I could use her. Feel like crumbling, I crack. And you don't ever cross my mind. But I'm a new to tell why I lie. Mama Medusa, I could use her. Feel like crumbling, I crack this concrete heart. Oh, yeah. This concrete heart. Cameron Withcomb. Yeah, this concrete heart. And Medusa, by cute. Ondertussen zitten we midden in een poll waar het nek aan nek gaat. Uh, drie liedjes uitgekozen uit de top 40 van 1999. En de vraag is, welke wil je horen? A+, met Enjoy Yourself, Tina Arena, Mark Anthony... I Want To Spend My Lifetime Loving You, van de film Zorro. Of ga je voor Jessica Volker met How Will I Know Who You Are? Antoinette, zeg het eens. Ik ga voor Mark Anthony. Hele mooie herinneringen bij dat liedje. Omdat hij ook uit de film kwam van The Mask of Zorro. En dat was een van mijn favoriete films uh, in die periode. Dus vandaar Diep. nummer twee Diep. met Mark Anthony. We staan aan de bademing. Oké, okay, Mark Anthony is dat genoteerd. Dankjewel Antoinette. Raymond die zegt uh, Jessica Volker natuurlijk. Die wil ik graag een keer horen. Marijke zegt Mark Anthony. Ik was een groot Zorro fan. Die zou ik best nog een keer willen zien ook. En doe maar zeker dat liedje maar... Jessica zegt, mijn naam genoot natuurlijk, Jessica Volker. En even kijken. Hey Vincent, wil je het liedje van Jessica voor ons draaien? We zitten in de auto naar Nijmegen en we willen even lekker meezingen. Dank je. Dik gewonnen hoor. Het is hem geworden, Jessica Volker. How will I know who you are? Top 40 Classic. We all need somebody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 Ga snel naar simio.nl. Waarom verdomme? Simio. .nl. Snel naar Trekpleister voor giga veel voordeel. Nu always, always daily en always discreet. Twee plus één gratis. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.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 Kom naar de winkel of kijk op alpink.nl. Het zijn Apple Days bij Mediamarkt. Verwen jezelf met producten van Apple uit je dromen. Nu voor Mediamarktprijzen. prijzen. Zoals de iPhone 1628 gig. Supersnel superslim. Nu met tweejarig jarig abonnement voor 552 euro. Mediamarkt.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 Alle kleden en look look tot en met 270 gram, tweede gratis. Amek Amec Haarverzorging en Styling, tweede gratis. Lekker hoor! Alle fleuriel en robijn, ook tweede gratis. Zoey! En alle Amec Geurkaarsen, Geurstokjes of Geurtheelichten, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Komster! Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij... Een speech geven aan je 20 medewerkers en dan weer een verhaaltje aan je twee kinderen.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 De weggevertraging op de A28 richting Amersfoort... tussen Strand Nulden en Amersfoort-Vathorst, 24 minuten vertraging. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland... doe je er 12 minuutjes langer over. De snelheidscontrole gespot op de A6... via M richting Muidenberg bij Naarden staan ze, hectometerpaal 43,1. A7 richting Groningen, let op bij 169,8. A12 richting Utrecht, daar wordt geflitst bij Bunnik, 66,2... A17 richting Roosendaal, bij Zevenbergen bij 6.0. En de A58 richting Tilburg. Daar wordt geflitst bij 45.5. Vincent music Hey, lekker. Toto komt eraan met Afrika. En eerst Morgan Wallen. You with you. She said You don't want to start sorry,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 I said, baby, you should know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 Damiano, David, back your music. En Talk To Me. En de vrouwenstem die je nog hoorde... is een hele grote mevrouw uit Zuid-Afrika. Ze is daar echt populair. Tyla, uh, Tyla is ook net dit stukje. Oh, I En ze gaat niet alleen lekker in Afrika, maar ook hier in Nederland. Want ze staat nu met twee hits in de top 40. Maar, heel eerlijk, heel veel concurrentie uit Zuid-Afrika heeft ze dan ook weer niet. Want de afgelopen 15 jaar waren er maar twee andere artiesten die daar vandaan kwamen en die een hit wisten te scoren. Onder andere de groep Freshly Ground. Die deden mee op Waka Waka. En die andere uit Zuid-Afrika was Master Keiji. Ja, oh, yeah, like kennen we nog wel, Jeruzalemma. Zal ik dan ook maar even een liedje over Afrika draaien? Ja, is wel leuk. Hier is Toto. Yeah. Toto.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 Music. Eén van de artiesten waar je op moet letten vanaf overmorgen... voor het grootste zomerfeest van Nederland. We gaan weer tickets weggeven vanaf maandag. En uh, dit is toch wel het moment, zo, eind januari, begin februari... waarop veel mensen hun festivals aan het plannen zijn voor de zomer. Leuke feestjes... Laten we alvast in de agenda zetten in september... het grootste zomerfeest van Nederland op het strand van Scheveningen. Het enige wat je hoeft te doen is even zomerfeest appen... zodra je vanaf maandag de oproep voorbij hoort komen. En die kan dus van Fleming zijn, maar ook van Agda en de Munnik... want die zijn er ook bij. Suzanne Freek, Bente, de bankzitters. Hoor je vanzelf? Vanaf maandag dus. En wie weet ben je erbij op het strand van Scheveningen... het grootste zomerfeest van Nederland. Lekker zeg, met live muziek op het strand. Klein zeebriesje. En je voetjes in het warme zand. En hot. Zometeen de zonnetjes van de zaterdagmiddag. Veel plezier met Tom en Bram. En Kelvin Herbers hoor je zo. Fleming, Agda en de Munnik. Suzanne en Freek. Chris Cross Amsterdam. Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q. Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien.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 Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij Toei heb je meer opties. En dus meer keuze binnen ieder budget. Bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek, nu met zomersale korting. Ga naar toei.nl, de Tui-app of naar je reisadviseur. Toei, live happy. Ja, er is weer heel veel plus één gratis bij Plus. Zoals alle optimaal kwark, yoghurt en vla 1